9 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Limburgse gemeenten willen dat er minder gifttreinen door hun regio rijden. Ze gaan op korte termijn erover praten met de Rijksoverheid en het platform Transportveiligheid. Volgens bestuurders van de gemeente Roermond, Sittard, Geleen en Venlo zijn de burgers ongerust geworden. na het ongeluk met een gifttrein in het Vlaamse Wetteren begin mei. Door de hoge concentraties giftige stoffen die daarbij vrijkwamen. viel er een dode en moesten honderden mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen.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 De examens die op de school Ibn Galdun in Rotterdam werden gestolen... zijn verkocht voor bedragen tussen de 20 en 250 euro. Dat meldt de AD op basis van het politiedossier dat de krant heeft ingezien. De examens zijn verkocht in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De leerlingen zouden vijf keer op dag onder schooltijd hebben ingebroken. De pakketten examens werden gekopieerd... daarna weer dichtgelijmd en teruggelegd in de kluis.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 Krossnieuws Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 9, welkom terug bij de show. Tot 10 uur. Aandacht voor de oorzaken van de rook uit Indonesië die Singapore verstikt. Dan hebben we het over een ongekend succesvolle comeback in de rockmuziek en een bijzondere Duitse prijs voor een nog bijzondere wetenschappelijk onderzoek. Goed, maar nu eerst gesjoemmel met schoolexamens dat behoorlijk erg is. De tweede correctie van eindexamens is een fars. Onderzoek van toetsinstituut CITO toont aan... dat twee derde van de eindexamens HAVO en VWO... namelijk niet of niet volledig opnieuw wordt nagekeken. De wettelijk verplichte tweede controle is van groot belang... omdat veel docenten hun eigen leerlingen... bij de eerste correctie te soepel zouden beoordelen. Het CITO liet examens daarom voor een derde keer nakijken. In alle gevallen kwamen de derde correctoren uit op een lager cijfer. Bij sommige vakken scheelt het gemiddeld zelfs meer dan een punt. Over deze geflatteerde eindexamencijfers... gaan we praten met Paul Hiers. Hij is docent filosofie in Amersfoort en Bussum. Goedemorgen, meneers. Ja, er wordt hier eigenlijk gezegd: het is eigenlijk examenfraude. Dus wilt u zo ver gaan? Nou, dat is natuurlijk net wat je onder, onder fraude verstaat. Als je gaat kijken bijvoorbeeld bij de belastingopgave en je vergeet een nul in te voeren, dan kunnen wij dat fraude noemen. Maar we kunnen natuurlijk ook vergissing noemen. Uh, met examens is het natuurlijk aan de ene kant best makkelijk als je bijvoorbeeld multiple choice om te kijken of uh, een A of een B of een C klopt. Maar met uh, open vragen als bijvoorbeeld met geschiedenis of met filosofie kan het best wel lastig zijn... of te kijken of een uh, antwoord voldoet aan het correctiemodel... wat het cito ter beschikking stelt en waar je aan moet houden. Ja. Of dat het er net naast zit of dat het er net niet naast zit. En dat gebeurt dan in overleg met de tweede corrector. Ja, kunt u schetsen waar u zelf zowel tegenaan loopt... als u examens als tweede corrector onder ogen krijgt? Zijn er grote verschillen met de eerste correctie? Nou, over het algemeen zijn ook uh, verschillen niet zo heel erg groot. We hebben uh, in Nederland het gebruikt... dat zeker met vakken als geschiedenis of filosofie of met aardeskunde dat er uh, vergaderingen bijeenkomsten zijn waar we met collega's... Gaan overleggen van hoe gaan we met dit antwoord om, wat kunnen we daarmee? Het antwoordmodel geeft zelf ook mogelijkheden, ruimte om in de geest of in de sfeer van het uh Samen en met je eigen vakachtergrond een antwoord alsnog volgens de norm goed te keuren punten toe te kennen. Dat gebeurt in een onderling overleg, dus daar komen we eigenlijk in bijna andere gevallen wel in onderling goed overleg wel uit. Maar u hebt toch ook eens meegemaakt dat een tweede corrector beeld en zei: Ik kijk je werk niet na, want ik heb geen tijd. Ja, dan gebeurt het dus helemaal niet, en dan betekent het dus dat jij zelf helemaal verantwoordelijk bent voor de correctie van je werk. En dat is aan de ene kant natuurlijk wel prettig, want je bent van een hoop discussie misschien wel af, maar aan de andere kant voel je daar ook wel best een beetje onzeker bij. Dat je denkt van nou, ik heb sommige leerlingen weten. Ik het niet echt of niet helemaal precies, dan schrijf ik ook een de bij correct of niet correct. Ik zet een vraagteken. Als er helemaal niet op gereageerd wordt, dan is dat inderdaad niet in het voordeel van de leerlingen. Nee. U geeft zelf filosofie. Geldt dit ook voor andere vakken eigenlijk? Ja, dat wat? geldt ook met andere vakken, met name uh, geschiedenis en aardrijkskunde. En maar ook economie. Engels of wiskunde? Ja, dat is, uh, wat ik zelf ook een beetje schokkend vind. en wat ik ook al jaren meemaak. is dat met name ook met vakkers met uh, wiskunde. ook heel heftige discussies plaatsvinden tussen de eerste. en de tweede correct of omgekeerd. Waar blijkt dus dat dan de tweede correct of de eerste correct. Of, uh, erop, nou, tussen haakjes, betrapt. dat een aantal dingen gewoon goedgekeurd zijn. die helemaal niet volgens het correctiemodel kunnen. Mm. En, en wat denkt u dan? Wat ik dan denk, ja, denk op zichzelf denk ik van. ja, dat is niet correct. Uh, het CITO heeft het inderdaad over. Uh, uh, ja uh, integer, niet in tegen gedrag heeft het het over. Ze hebben het ook op gedrag dat je op je eigen voordeel uit bent. Het staat ook letterlijk in het rapport. En wat, op is dat eigen wat is dat eigen voordeel dan? Zegt dat iets over u bijvoorbeeld als docent? Of zegt dat iets over de school, de kwaliteit van de school... als je resultaten beter worden? Waar gaat het precies om Ik denk ook niet echt dat het in alle gevallen bewust gebeurt en ziet die zin van... nu ga ik mezelf op mijn school bevoordelen. Maar ik denk dat wat het CITO-rapport ook heel duidelijk maakt... is dat er veel meer onderscheid gemaakt moet worden tussen jou als opleider docent die een nauwe band met zijn leerlingen heeft. Ook in de situatie van leerlingen moet verplaatsen. Wat je natuurlijk ook doet als je docent mm -hmm. bent. Mensen probeert mee te gaan, mee te denken. En de rol als examinator. Ik denk dat er twee verschillende dingen zijn. Het CITO wijst er ook op. Um, ik heb zelf wel eens gedacht, van, het zou natuurlijk heel raar zijn... ook als je zelf rijkopleider uh, bent. Dat je dus mensen rijles geeft. En vervolgens ze gaat, uh, zelf weer gaat examineren. Mm. Terwijl ik denk zeker een levensdiploma als een uh, eindexamen... dat moet objectief gebeuren. Alle leerlingen moeten wel een gelijke kans krijgen. Maar u ziet het. Toch als een, een, een, vorm, een vorm van fraude die docenten en schoolbesturen stilzwijgend tolereren. Ik citeer hier uit de, de krant. Wat hier gebeurt is veel groter dan de examendiefstal op de islamitische scholengemeenschap Ibn Galdoen, waar heel Nederland schande van spreekt. Ja, nou, dat is een van de redenen dat ik dacht, van, joh, na al die jaren, van, nou, nou, nu is het echt een keertje genoeg geweest. Um, het cito rapport zelf heeft het erover dat het... De, de het voordeel geven aan je eigen leerling steeds meer toeneemt. Onder druk inderdaad van inspectielijsten in trouw. En ook dat je als sectie in de school. Dat is, dat is schoolkwaliteitlijst ja. een beetje. Ja, precies. Schoolkwaliteitlijst. Ja. Dat staat letterlijk in het CITO-rapport. Um, dus de druk op docent is er zeker aanwezig. Dus ik kan me ook wel best voorstellen dat in sommige gevallen. Uh, het niet altijd even objectief gebeurt. En dan kan je inderdaad in sommige gevallen gewoon rondweg van fraude spreken. Maar u zegt, dit is gewoon al, al jaren aan de gang. Hier heeft niemand het ooit over gehad. Terwijl iedereen nou bovenop die ene diefstal springt. Maar dit is eigenlijk erger, want dit is structureel al jaren aan de gang. Ja, ik vind het veel, in wezen veel erger. Want dit zijn volwassen mensen die dat met elkaar doen. Docenten zijn toch volwassen mensen, hoop ik. Terwijl eh, wat er in eh, Rotterdam gebeurt, is natuurlijk helemaal fout. Het is natuurlijk absoluut niet goedkeur. Zeker ook niet als die examens verkocht worden. Ja, 200 maar zijn, euro, ja. ja, Maar het zijn natuurlijk wel eens dat je pubers ja, eh, bezig zijn geweest... die van de gelegenheid misbruik hebben gemaakt. Als een soort joyriding. Van, eh, als je een auto meeneemt waar sleutels in zitten... dan denk je van, ja, wie is hier nu verantwoordelijk voor deze handel? Dat je ziet dat op die school in Rotterdam... De sleutels rondslingeren ergens in die school of bij leerlingen. De inspectie vorig jaar ook al gezien heeft dat de score 100% is. Dan moet je ook die oren gaan zitten krabben. En dat is gewoon doorgegaan, dat verhaal. En nu worden jongens van alle kanten, ook met name door mensen als Wilders... op aangesproken, dat zij zo oneerlijk bezig zijn. Terwijl wij in Nederland al lang weten dat examens in Nederland ook oneerlijk zijn. Als je naar het CITO-rapport gaat kijken, dan staat gewoon letterlijk... als je een soepele docent hebt, dan slaag je bij ons veel makkelijker... of veel makkelijker dan op een school waar gewoon wel volgens de regels wordt nagekeken. Is dit een gespreksonderwerp bij u in de leraarkamer? Ja, we hoe praten. gaat dat dan? Nou, we praten wel over wat heb jij nu meegemaakt en dit is mij nu overkomen. En hoe gaan we daarmee om? Toen ik dus dit jaar die uh, 100 punten verschil aantrof, heb ik daar met collega's over gepraat ook met afdelingsleiders overgepraat, van wat moet ik daar nou mee? En wat is 100 punten verschil? En 100 punten verschil, en ik, trouwens, ik corrigeer trouwens het dus bijna 100 punten verschil, het waren 97, ik moet niet overdrijven. Oh. Uh, dat, is, dat is natuurlijk toch nog veel te veel. Dat betekent dus, uh, ik heb 12 leerlingen gehad, uh, heb ik als tweede correctie gezien, Van tweede, deze 12 leerlingen heb ik dus gemiddeld 8 punten moeten aftrekken. Dat betekent dus dat iemand die een 7 had, zou hebben gehad, nu een 5,5 heeft gekregen voor zijn eindexamen. Is hij nog net geslaagd? Vijf en een half is toch net genoeg, of niet? Dat zou kunnen. Ik heb het, heb, verder ge, ik heb verder niet naar gekeken. Ja, ja. Hoe, hoe gaat dat dan als u dan in die leraarkamer, leraarkamer dat bespreekt? Dan nou, herken, heb, Herkennen mensen dat? Mensen herkennen dat heel erg. Okay, ja. wat, en wat zeggen die dan? Ja, goed. En dan zo betekent... gaat het al jaren dus. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat het overal zo ontzettend uh, schokkend is als dit jaar bij mij. Dat is ook een van de redenen. Ik dacht van nu is het keer genoeg geweest. Maar uh, als het zo gaat, dan betekent dus dat er de officiële procedure in werking gezet wordt. Wat bedoelt u met een officiële procedure? Nou, de, het CITO schrijft dus voor, of tenminste de examencommissie, schrijft voor dat inderdaad dan de schoolleider ingeschakeld zou moeten worden. en dan gaat het via de vierde schoolleider verder afgehandeld worden via een andere school. Op een goed moment had u dus zoiets van. Nou, nu is het wel genoeg geweest. Dit, dit, dit is dermate veel het verschil. Daar moet je weer iets aan doen. Heeft u dat toen, zeg maar, uit boosheid bekendgemaakt? Of bent u toen naar de schooldirecteur gegaan? En heeft u eens overlegd van hoe gaan we dit aanpakken? Nee, ik heb natuurlijk, dit soort dingen ga je natuurlijk niet aan de grote klok houden. Als je nog wat nakijken bent, ik heb het met de schoolleider eh, overlegd. En wij hebben het gezamenlijk overlegd met de andere school. Eh. Op kunnen lossen in dit geval. Maar nu bent u wel uh, de klok gaan luiden, hè? Ja, er zijn dus drie redenen. Ten eerste, de eerste reden is dat dus ik eigenlijk hoop had naar de toezegging in maart. toen het rapport aan de staatssecretaris en aan de Kamers dat, aangeboden... dat dat opgepikt zou worden? Dat, op, dat is absoluut dus niet gebeurd. Nee. Ik heb ook gevoeld dat de bonden. en ook de VO-raad heel hard op de rem trapt. het rapport zou snel mogelijk, zo ver mogelijk graag weg zou willen hebben van de, van de publieke opinie. Uh, dat gevoel heb ik heel duidelijk. Het is natuurlijk een heel narrapport rapport waar ook iets gezegd wordt... niet alleen over docenten, maar natuurlijk ook over uh, inspectie en over VO-raad... die natuurlijk ook hard op de rem getrapt hebben dat er iets mee gebeurt. Uh, dus ik, en de staatssecretaris heeft toen toegezegd in maart, 28 maart... in zijn aanbiedingsbrief, dat we met dit examen... beter toe zouden gaan zien op de tweede correctie. Uh, dus ik had ook eigenlijk een hoop, misschien een beetje naïef, dat het dit jaar beter zou gaan. Maar, maar Ze zijn eigenlijk voor hun examen gezakt. Dat <laughs> kan je wel zeggen, ja. En ja. ik heb ook navraag gedaan, hebben jullie als schoolleiders of als uh, examencommissaris uh, iets gemerkt van een beter of een scherpere aansturen? Maar er is helemaal niets gebeurd. Dit maar... is in maart al aangegeven. Heeft nu het ministerie op een of andere manier, naar aanleiding van uw uitlatingen, nog contact met u gezocht? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut is dat niet, niet. vreemd? Nou, ik denk dat er wel meer docenten in de, in de pen klimmen. En ik denk, nou. ja, zelf hoeven we niet met mij contact op te nemen. Maar ik wil wel graag dat in de Kamer, nu dus eindelijk vragen: Hetzelfde, jongens, hoe zit dat nou eigenlijk met die tweede correctie? Het, het, het zit u al heel lang dwars, hè? Maar toch komt u er nu pas mee naar buiten. Klopt, ja, het klopt. Het zit natuurlijk al heel lang dwars. Maar aan de andere kant, ja, dit jaar is dus een samengaande ook met wat er met Ibn Gadou hm. gebeurd Ik vind dat dus echt niet eerlijk. Het is maat met twee maten. En je kunt ook zeggen krokodillentranen. We weten het met z'n allen. En nu, een paar jongens. Examens jatten. Ja, maar en dan dat is toch iets anders? Het is natuurlijk iets anders. Het is ook heel erg fout. Het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Maar je zit natuurlijk in dezelfde uh, hoek... waar uh, leerlingen aan examens komen die ze niet verdienen. Ik, denk, ik durf te stellen dat de meer leerlingen... dit jaar met een onterecht examen rondlopen. Omdat hun docenten niet even scherp hebben nagekeken... dan dat de leerlingen rond zouden zijn gaan lopen... met een examen wat ze hadden gekocht bij iemand gaan doen. En mensen moeten eigenlijk... Zeker weten dat een examen gewoon wat waard is. Ja, en dat staat ook duidelijk ook in het CITO-rapport. Dat dus inderdaad doordat dus schoolleidingen aangestuurd worden door directie... Uh, om te uh, zorgen voor goed examenresultaat... dat wij zorgen moeten maken dat ons diploma niet op den duur verwatert. Dat staat letterlijk in het CITO-rapport. Ja. Dat daar een grote zorg over is. Is een van de redenen misschien ook, daar wordt zoveel over geklaagd... de werkdruk van uh, leraren. Heeft het er hier iets mee te maken of is dat gewoon een heel flauw excuus? Nee, dat is geen flauw excuus. Ik denk dat dat zeker een uh, hele goede oorzaak is om dat uh, aan te pakken. Uh, wij moeten natuurlijk het ernaast doen. Ja, Ik heb natuurlijk je examenklasse niet, maar uh, een examen filosofie. als ik naar mezelf kijk, ben ik een uur mee bezig. Ik had het dit jaar bijna. Om het, te Om het na te kijken. Ja, ja. Ik had het dit jaar 50. Dan komt de tweede correctie eroverheen. Dat zijn er ook 50. Dus nou kun je zelf wel uitrekenen. Dat moet er dus allemaal naast. En bij. Dat legt een enorme tijdsdruk op je. En dan kan ik me dus voorstellen. als je dus uh, ziet dat een collega alles heel goed heeft nagekeken. dat je, denkt? Dat je dan zegt, ik ga steekproeven nemen. Dat is natuurlijk heel verleidelijk. Maar het mag niet. Dat zegt de inspectie heel duidelijk ook. En dat zegt ook de minister. Uh, ik heb gisteren de voorzitter van de VO-raad het op die manier ook zien horen. uitleggen. van ja, kijk jongens. als nou iemand dit heel goed nagekeken. Je hebt er tien nagekeken, dan zou je dat kunnen nakijken, zien als in, ja, integraal nakijken, maar dat staat dus in de absoluut niet in de voorschriften. Maar toch mag het het eigenlijk niet. Maar u zegt heel concreet dat dat werk is dat je het eigenlijk naast moet doen, terwijl ik me alleen maar herinner uit mijn schoolperiode dat je ongeveer twee weken vrij had, want die leraren waren de God de dag bezig met examens nakijken. Nou ja, mijn tijd is dus niet Lekker meer. Ik ben misschien, nee, mijn tijd absoluut niet meer. Wij doen het er gewoon naast. Ik heb gewoon ook nog mijn andere klassen die ik les moet geven, een andere Gaat het gewoon door. Dat gaat door. Kijk, het enige wat je niet hebt zijn je examenklassen. Dat is dus steeds een paar uur in de week. Maar dat staat in geen verhouding met het werk wat je moet doen. Maar dat wil niet zeggen, denk ik, dat je daardoor ook je werk moet laten lopen. Want eh, ja, je weet toch waar je aan begint, het begin van het schooljaar. Natuurlijk hadden de bonden er scherper op moeten toezien. In 1998 is de financiële vergoeding afgeschaft. Dat is natuurlijk een verslechtering geweest van de situatie. Maar ik denk wat het ernstige van de situatie is dat, omdat eerste correctoren vaak weten dat het toch niet gecontroleerd wordt... dat dan natuurlijk dit het uh, misbruik wel in de hand werkt. U, u uh, gaat maandag rustig naar school weer? En... Ik heb gisteren mijn collega's zowel in uh, Amersfoort en Bussum heb ik nog gezien. Ja, want ik uh, ze weten het ook, hè? U, de, de schoolleiding was op de hoogte van... De schoolleiding de, uh, was op de hoogte ja. dat ik zijn nu is er genoeg geweest. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank, docent filosofie Paul Heers, hoorde u. Het ging over de onthulling dat twee derde van de eindexamens HAVO en VWO eigenlijk niet goed wordt nagekeken. Nou goed, het is genuanceerder, maar dat hebt u net gehoord. Dank u wel voor de komst. Singapore is woedend vanwege de bosbranden in Indonesië. De stadstaat staat voor de zoveelste keer de laatste jaren... blauw of soms rood van de rook... door de brandende bossen op het tegenoverliggende Indonesische eiland. Sumatra. Het is een jaarlijks terugkerend probleem, maar dit jaar is de mate van luchtvervuiling ronduit gevaarlijk voor de mensen die in Singapore wonen. En bij ons aangeschoven is bosdeskundige Peter van der Meer. Hij is verbonden aan de Universiteit Wageningen en werkzaam bij Altella. En hij zet zich in voor het behoud van tropische regenwouden in Maleisië en Indonesië. Goeie Goedemorgen. Niet de goede uh, naam hè, van een bosdeskundige. Van de meer, ja eigenlijk ja. van de bos, hè? Ja. dat had ik moeten. Ja. Sorry. sorry. Ja. Okay. Ja, verder, sorry. Uh, heeft u dat wel eens meegemaakt daar in Singapore? Als het, uh... Uh, die rook? Nee, ik nee? heb nooit uh, echt die rook in een grote stad meegemaakt. Ik heb wel eens bosbranden in het bos meegemaakt. Ja. Maar niet ik, dat het zo ver draagt? Niet uh, dat je echt zo'n soort mist hebt uh, in, een, in een stad... en uh, dat iedereen met die maskertjes uh, op rondloopt. Ja. Nee. Maar ik, nee. ik moest een keer een, een film maken in Maleisië. Ja. 14 dagen lang. En 14 hm. dagen hebben we geen blauwe streep gezien. Dat was dus door die bosbranden. Oké. Okay, ja. Is dat niet waanzinnig? Ja, dat is, dat is inderdaad... Daar uh, hebben toch heel veel mensen last van? Ja, dat klopt. Wat is de oorzaak? Nou, de oorzaak uh, zijn, zijn bosbranden. En die bosbranden in dat gebied... Ja, waar we het nu over hebben, die zijn uh, over het algemeen allemaal aangestoken... om uh, landbouwgrondjes uh, te creëren uit het bos. Ja. Grondjes? En dan zulke enorme ja, branden? Ja, dat is inderdaad landbouwgronden, kun je inderdaad beter zeggen. Nou, dat gaat dat ook over. Maar het moet over. enorme ja. gronden zijn, toch? Ja, nou, het valt, dat, branden ze daar dan het halve eiland plat? Nou, dat, uh, niet het halve eiland, maar wel een groot deel. En uh, dat, in, in dit geval komt het allemaal van Sumatra. Hè, dat ligt vlak daarnaast eigenlijk, hè, aan de andere kant van die straat van Malakka... die er tussen... tussen het Schiereiland waar Singapore op ligt en uh, waar Sumatra ligt, uh, zit. En uh, waar die branden nu aan de gang zijn... dat zijn allemaal eigenlijk veemoerasgebieden, of voor een groot gedeelte. En dat zijn... Uh, ja, dat Ja, dus van nature zijn het ook gebieden die helemaal niet... nooit branden, ook in de droge tijd. Het is nu een beetje de droge tijd daar. Hè, dus er valt wat minder regen. Maar, ze, maar als die bossen gewoon uh, in hun natuurlijke staat zijn... Dan zullen ze nooit branden. Is dat regenwoud? Dat is allemaal regenwoud. En, ja. daar, en dat wordt platgebrand om daar plantages aan te leggen. Ja, de laatste 10, 20 jaar zie je dat daar heel veel gebieden zijn ontgonnen. Voor, voor palmolieplantages, maar ook voor pullenplantages, voor, voor houtoogst. Maar dat is toch sowieso een heel slecht idee? Ja, dat is, zo, dat is inderdaad een heel slecht idee. Zeker in die uh, veemoerasgebieden, omdat die allemaal ontwaterd moeten worden. Ja, maar ook he? omdat je die regenwouden gewoon moet ja. bewaren natuurlijk. Precies. Is daar nou, ja. geen enkele controle op? Mag dat dan? Nou, nou? Dat, is, dat moet jullie misschien iets genuanceerder zien. Hè. Je, he, ze hebben, er is nog, en, en van nature is 80 of 90 procent van het gebied daar bedekt met regenwoud. Maar goed, je hebt een toenemende bevolking, dus die moet ook een, een levens... Uh, die moeten ergens van leven, dus die moeten landbouwgronden hebben. Dus hè, langzaam maar zeker wordt er wel een groter of een steeds groter gedeelte van het bos ontgonnen. Legaal? Maar, legaal, maar ook voor een groot gedeelte illegaal nu, in toenemende mate. En um, hè, als je dat op een goede manier doet dan kun je daar ook op, een, op de lange termijn product aan. Maar wie halen. zijn dat dan, die de zaken in de fik steken? Zijn dat gewoon individuele boertjes die ergens in een dorpje wonen... en die dan weer zes kleinkinderen hebben en denken... er moet gegeten worden, hup, we steken de brand er in. Zo zal ja. het dan niet gaan. Nou ja, dat, dat, in, in dit geval weet ik dat niet helemaal precies natuurlijk. Ik ben niet in dit gebied geweest. Ja, maar nu, of maar, zijn het grote bedrijven, die mensen het dus... Zei, het is een combinatie. en uh, Georganiseerd? Het zijn, nou, het is niet zozeer georganiseerd, maar... Denk ik, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Maar het zijn wel inderdaad grote bedrijven die erachter zitten... en die eh, grote palmgebieden nodig hebben voor hun palmolieplantages. En eh, dat wordt dan vaak weer verdeeld aan zogenaamde smallholders... Eh, kleinere boertjes die betaald krijgen voor hun palmolieopbrengsten... Eh, en die... Uh, die, die, die gaan dan stukjes bos uh, ontginnen. Uh, en dat doen ze vaak door eerst de grote bomen weg te halen... en dan de boel in de fik te steken. Aan de lijn heb ik Marie-Helene van uh, Houten. Ze woont sinds dit 2007 in Singapore. heeft daar samen met haar man een winkel in koloniale meubels uit India. Goedemorgen, mevrouw ja, Van Houten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, is het echt zo erg als, als wij dat hier uh, in lezen? Uh, ja. Uh, het is, uh, ja, wat ik zou willen zeggen, ons tropisch paradijs hier is uh, ja, veranderd in een, in een spookachtige stad. Uh, ja, en dat, en dat is een hele rare, rare gewaarwording. Want uh, Singapore staat natuurlijk onbekend, want het zo'n uh, zo schone stad is. Met heel veel tropisch groen. En de zon schijnt er altijd. En uh, er wordt veel buiten geleefd. Maar um, ja, nu ligt er echt een, uh, ja, een zware deken van smok over de stad. Ja, ho hoeveel weken per jaar gebeurt dat? Uh, nou, het, uh, het gebeurt inderdaad ieder jaar. Uh, maar niet in deze, uh, in, in deze mate. Uh, en ja, wat ik nu heb begrepen... wordt er gezegd dat het nog, inderdaad nog wel een paar weken kan duren. En wat voor invloed heeft dat op het openbare leven? Uh, nou, het openbare leven is heel stil op straat. Uh, mensen die buiten lopen, die lopen veel al met een masker. Uh, de, ja, er is dus ook uh, ten strengste geadviseerd om geen uh, bovenmatige outdoor-activiteit te verrichten. Dus, uh, dus geen sporten. Uh, en ook ja, het buiten eten, wat je hier dus uitgebreid kunt doen. Hè, op, de, op de vele terrasjes en uh, bij de stalletjes, dat, dat doet nu ook bijna niemand meer. Dus het is echt... Uh, ja, wat ik al zei, het is een beetje een spookachtige stad geworden. Ja. Bij, bij u in de kranten is er dan ook een soort discussie... want volgens het verhaal zijn veel van de eigenaren van die landerijen... die dus op het plat gebrand worden... zijn uiteindelijk in Singaporese handen. Ja, dat, uh, dat, dat lees ik ook. Ja, het uh, schijnt inderdaad uh, Indonesiërs, uh, Singaporezen en ja, Maleiërs die erachter zitten. Ja. Maar is er een serieuze uh, discussie over bij u in de krant of in het parlement? Uh, daar, is, uh, daar is zeker wel een, een discussie over. Uh, alleen krijgen wij daar niet zo heel veel uh, van mee. <laughs> nee. uh, die ja, die, die palmplantages, kunnen die niet op een andere plek uh, aangelegd worden, meneer Van der Meer? Uh, nou ja, palmolie is wel een tropisch gewas. Dus je zit wel aan die zone van tropisch regenwos uh, vast. Want je hebt ook veel regen uh, nodig voor uh, palmoliebomen. Maar je, je, je moet in ieder geval uit die uh, veenmoerasgebieden blijven. Want uh, dat, dat zijn echt de hele slechte gebieden om die uh, palmoliebomen aan, palmoli, uh, palmolie aan te planten. Dus uh, er zijn zeker andere gebieden uh, die, daar, uh, die daar beter voor geschikt zijn. Ja, en daar zijn nooit uh, regels uh, voor opgesteld, kennelijk? Jawel, die zijn oh. er wel. En er is zelfs een moratorium. Uh, dus een verbod eigenlijk op het ontginnen van die... Veengronden voor palmolie. Maar de chef van Sumatra, die vindt allemaal best... en steekt geld in zijn zak? Ja, nou ja, vaak op lokaal... het is heel erg gedecentraliseerd in Indonesië... en op lokaal niveau... Dus per dorpsniveau? Op dorpsniveau wordt En die krijgen volgens de verhalen in ieder geval... van die bedrijven gewoon geld. En daarmee is het klaar. En bovendien, dat geld wordt ook weer een beetje verdeeld onder de bevolking. Dus eigenlijk is iedereen daar ter plekke... nog wel redelijk tevreden, of niet? Nou, dat is maar een kleine groep die daarvan profiteert, hoor. En dat zijn vooral wat lokale bestuurders en uh, natuurlijk de palmoliebedrijven zelf ja. en de werkers die daar werken. En dat is toch vaak uh, maar een kleine, kleine groep. Maar waarom is er op internationaal gebied eigenlijk daar niet uh, iets mee aan de hand? Kijk, bij de Amazone, discussies duren wel lang, maar daar wordt toch veel tegen geprotesteerd. Dit is al jaren aan de gang. Waarom ja. gaat niemand eens tegen Indonesië aan uh, leunen? Nou, er, zijn, er wordt wel natuurlijk wel druk uitgeoefend door uh, verschillende NGO's. En, um, ja, je hebt ook wel initiatieven, hè, bijvoorbeeld vanuit de palmolie-industrie ook. Ja, je hebt de RSBO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil Production. En um, hè, dat is een, eigenlijk een soort samenwerkingsverband van de industrie en ook NGO's. Hè, het, is, het, is een het is een aantal jaar geleden opgericht door Unilever en door Wereldnatuurfonds. Wereld Natuurfonds. Hè, en die, daar zit, dat is ondertussen een grote club geworden. En die, die stellen wel allerlei richtlijnen op hoe je die palmolietilt duurzamer uh, kan doen. He, zowel voor, voor het milieu, maar ook voor de mens. He, en en voor, uh, op, op sociaal-economisch gebied. Dus daar zijn wel allerlei initiatieven. Maar ja, dat gaat inderdaad niet He? altijd even goed. En maar, maar, kennelijk uh, allerlei bedrijven die dus onder andere in Singapore zitten... hoeven ze daar niks van aan te trekken. En dan kan je helemaal in je gang gaan dus. Ja, nou ja, dat, ja dat, daar lijkt het nu een beetje op. Maar, uh... maar die Singaporese bedrijven... Die, moeten gewoon die boeren gewoon gaan betalen. Ja. En dan is het probleem opgelost. Ja, dat weet nee? ik, of dat, ja, ik maar, weet niet of je daarmee zo makkelijk op kan lossen. Maar goed, maar... ik begreep dat er ook een Singaporese delegatie... deze week naar Jakarta is gevlogen. Ja. Wat, wat hebben die voorgesteld? Of, of wat denkt u dat ze nou Ja, die protesteren natuurlijk heel erg tegen die branden... Ja. En, en tegen het feit dat ze daar even last van hebben. Indonesië die vindt dat natuurlijk niet leuk... want die ziet dat als inmenging in hun eigen uh, binnenlandse zaken... Dus, uh, he, dat, en wat ook wel enigszins te begrijpen is. Want ze hebben natuurlijk ook daar zelf heel, heel veel last van. En, en Singapore. Ze zeggen ook van ja, in Singapore jullie, hebben, jullie verdienen heel veel geld aan die palmolie-industrie. Want alle, inderdaad alle grote banken zitten daar die dat financieren. He, alle grote bedrijven hebben hoofdkantoren in Singapore. Nou, dus is... jullie worden er ook uh, niet slechter van. En dan zitten ze maar een tijdje in de rook met de ja, man. Nou ja, goed, dat is natuurlijk... Dat zegt die man, maar dat is ja, natuurlijk dat een is... beetje ja, de ja, gedachte. Ja, dat is een beetje de gedachte, wat natuurlijk ook weer niet helemaal... En die winst staat nooit eens de andere kant op. Nou, dat is inderdaad wel vaak uh, dat hij die kant op staat. Uh, het, is, uh, ja, het is altijd, je hebt uh, ja, een westelijke wind zeg maar. Dus ja, dat is inderdaad vaak zo dat Singapore daar uh, ieder jaar uh, uh, last van heeft. Ja. Het is voorlopig niet opgelost dus? Nee, het is heel moeilijk, uh, denk ik, om daar uh, een oplossing voor te uh, verzinnen en... Uh, ja, tenzij er uh, betere richtlijnen komen voor, uh, ja, voor, je, voor het opzetten van palmolieplantages. En, uh, en branden, Dat is ook eh, officieel mag dat ook niet. Maar toch wordt het uh, wel gedaan. Mevrouw van Houten, u blijft gewoon voorlopig binnen... en desnoods uh, onder het afdakje met een goede airco-barbecue. Uh, barbecue, ja. ja, ik hou mijn winkel ook open vandaag, hoewel het heel stil is. Maar uh, gelukkig uh, hebben we ook een website... En, uh, we doen, uh, kunnen de mensen onze meubels uh, daar kijken. Oh, ja. <laughs> ja. Ja. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dan even. God, ja, de, de, de, de, de meubels hebben op dit ogenblik je prioriteit, terwijl je. Eigenlijk waarschijnlijk met je buren is dit gewoon een dagelijks gespreksonderwerp. Dat je dus eigenlijk met de kinderen gewoon niet op stap kan enzovoort. Op je ja. praktische leven zal het behoorlijk ingrijpen. Ja, zeker. Nou, we zien dus ook dat uh, veel vrienden, kennissen proberen ook echt de stad uit te komen. Die proberen toch uh, ja, even naar Bali of naar Bangkok of een reisje naar Australië te boeken. Dat ja. gaat hier allemaal vrij dicht in de buurt. Als je maar boven die wind gaat Om... zitten dus. Ja, inderdaad. In oostelijke ja. richting, Ja. ja. Nou ja, als je veel ja. meubeltjes verkoopt, dan kan je lekker naar Bali. Ja. ja. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed komt bij u. Hartelijk Fijn. dank. Dank. U hoorde marie Ellen van Houten. En u hoorde bosdeskundige Peter van der Meer. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wageningen en werkzaam bij Alterra. Hartelijk dank voor de moeite en duidelijk. Mm -hmm. In Vlaanderen hebben ze een hele nieuwe manier gevonden om te besparen... in deze tijden van economische tegenspoed. Het water in het gemeentelijk zwembad in de Vlaamse gemeente Zelzaten... daalt met 1 graad. Ja, 1 graad, zult u zeggen. Nou, dat scheelt behoorlijk. Het levert vooralsnog weinig koud watervrees op. We gaan erover praten met de verantwoordelijke schepen. Dat is de wethouder Frank Bruggeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam u op dat idee? Well, we zijn op zoek achter, achter centen en we moeten besparingen doen... En uh, samen met de sporthalbegeerder hadden we gedacht, uh, goed ons water is 29 graden naar 29,5 29 Wij willen dit uh, terugbrengen naar 28. Wat gaat ons dat opbrengen? En wij hebben uh, een 15.170 euro waar dat wij dit uh, kunnen realiseren. Uh, op ons bedrag dat is een goede 10% op het u, gasverbruik. U, u bespaart meer dan 15.000 euro per jaar? Ja, dat klopt. 15.170 euro per jaar. Met één graadje minder van uh, ja. de watertemperatuur. Maar had u het niet beter gewoon stil kunnen houden? Want dan hadden ze er misschien niks van gemerkt, die zwemmers. Wauw, well, goed, het is er ook zo dat de eerlijkheid is troef. En uh, we <laughs> zijn er zijn ondertussen een vier, vijftal mensen die wel al gereageerd hebben. Maar uiteindelijk zijn de reacties positief, want er is nog een andere kant aan het verhaal. En die is? Uh, het is dus zo, hoe warmer het water, hoe meer hydratatie, hoe meer men zweet... Uh, hoe vuiler het water wordt, hoe meer kloor men moet, uh, moet gebruiken en hoe meer men het water moet verversen. Dus uiteindelijk ook de wedstrijdzwemmers, die hebben liever een temperatuur van 28 graden in plaats van 29, 29,5 Volgens ja? mij kan het nog wel wat kouder. Het well, is misschien, uh, misschien een keer te proberen voor nog een graagje minder. Dan hebben we 27 graden. Maar de reacties zijn, zijn zeer positief. En uh, de financiële problemen worden gedeeltelijk door een klein beetje opgelost. Ik vind het werkelijk het ei van Columbus, uh, meneer Bruggeman. Ik vind dat alle zwembaden dat moeten doen. Hebt u wel ge reacties gehoord van uh, collega's? Nou, We hebben inderdaad reacties gehoord. Het is gisteren ook op het nationale nieuws geweest en ik heb al reacties vanuit Tienen en Gent. Gent gaan hun zwembaden ook een graatje minder zetten. We hebben een afspraak met de intercommunale, dat is ook begeerder van zwembaden en die zullen dit voorbeeld volgen. Ja. Maar wat is het grappig, hè, dat je zoiets gewoon uh, op een goed moment bedenkt. En denkt, nou ja, dat doen we toch, A, A, dat zal wel niemand merken. En als er iemand komt, nou ja, dan zeggen we er iets over. En dat je dan in zo'n verhaal terechtkomt. waarin het nationale nieuws er aandacht aan besteedt. waarin hele discussies over milieu en het kan niet schelen wat. dat dat allemaal op, op, opeens op u afkomt. Well, Ik heb. Ook een beetje een geschrokken van, uh, van de reacties, maar uiteindelijk zijn het uh, positieve reacties. En uiteindelijk is het een positief verhaal, waar we inderdaad mee naar buiten komen. En ik denk ook dat we elkaar moeten helpen in deze maatschappij. En uh, goed dat de collega's schepenen, ook bevoegd voor Financiën en Sport er ook waarschijnlijk wel uh, uh, iets aan hebben. En dat vind ik wel belangrijk. Uh, als je iets uitvindt of goed iets, moet je dat niet voor, voor u houden. Je moet uh, trachten iedereen daarin te betrekken, omdat het positief is. Ja, heb je zelf al gezwommen in het... Uh... Het nieuwe water? Ik heb nog niet gezwommen in het <laughs> nieuwe water. Ik ben. Mijn hobby is scheidsrechter in een ga veel gaan lopen en gaan zongen, maar ik heb nog niet gezwommen. Nou, en hebt u nog meer creatieve ideeën waarmee we geld kunnen besparen? Maar die komen er nog wel aan. He. Misschien, like dat je zegt, nog één graadje minder. Ja. Maar uh, we zijn op zoek naar, naar nog andere ideeën. En uh, we zijn nog wel van plan om met iets naar buiten te komen. Dat is nog een beetje te vroeg. Ik wil ook mijn uh, collega's in het college, we hebben ook een college, daarvan op de hoogte brengen. En dan zullen we daar te gepaste tijden toch mee naar buiten komen. Ja, meneer Bruggema, als u CNN haalt, beloof ik u, staan wij bij u uh, op de stoep. Je bent van harte welkom. <laughs> Goed, ik vind het een top idee. Uh, voor alle zwembaden in Nederland ook trouwens. Gewoon één graadje uh, kouder. En uh, je bespaart ontzettend veel geld. Hartelijk dank, Frank Bruggeman. Het ging dus over de opmerkelijke besparing in het Vraamse zelzaten. Ook hierover meer informatie op nieuwsshow.nl. Ja, dag. Laat u aan het ontbijt en kijkt u dan of de vrouw of de man aan... en denkt u bij uzelf, bij die nieuwsgierfers zijn ze echt hartstikke gek geworden. Ja. Wat is dit nou toch voor muziek? Het zal u dadelijk duidelijk worden, want zelden werd een comeback... zo enthousiast onthaald als die van de legendarische Britse... heavy metal band Black Sabbath. Het nieuwe album 13 kwam deze week in maar liefst 50 landen... op nummer 1 binnen en waaronder de Amerikaanse albumlijst... We hebben even de spookrijder dwars er tussendoor. Weer een. Ja, weer een spookrijder op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Tom, komt u tussen Kerkdriel en Vught. Een spookrijder tegemoet haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Komt u tussen Kerkdriel en Vught. Een spookrijder tegemoet niet inhalen, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Hartelijk dank. Wij hebben het over Black Sabbath. Op 50 landen kwam die als nummer 1 binnen, de nieuwe cd. En de laatste keer dat de groep rondzanger en prins der duisternis... Ozzy Osborne de hoogste positie bereikte... dat was in 1970 met het album waar u net het nummer van hoorde, Paranoid. Het nieuwe album is gemaakt door een groot deel van de originele bezetting... alleen de drummer Bill Ward doet niet mee. En dus is er alle reden om even stil te staan... bij het hernieuwde succes van de grondleggers van de duivelse popmuziek. En dat doen we met popjournalist Robert Haarsma. Morgen. goedemorgen. Uh, zelf een uh, uh, uh, uh, uh, Black Sabbath fan, absoluut. Ja, ja, hoor. Ik uh, hou heel erg van, van alles wat met hard en metal te maken heeft. En uh, Black Sabbath, zoals net al terecht werd gezegd, uh, is, is de, de, legt het fundament daarvoor. Ja, uh, ja. grondleggers van de heavy metal, absoluut. Ja, voor voor Black Sabbath was er eigenlijk niks wat dat betreft. Er zijn bands voor Black Sabbath geweest, zoals Cream, dat kennen jullie ongetwijfeld, ja. die een aanzet hebben gegeven. Blue Cheer met zijn enige hitje, Time Blues. Uh, Deden dat het was koging. geen heavy metal toch? Nou, het, het, het, het, harde gitaren. Maar Black Sabbath heeft het echt gewoon neergezet. Uh, opvolgers uh, Led Zeppelin, Deep Purple? Nou, dat, dat zijn tijdgenoten eigenlijk. Hè. Die, die debuteerden allemaal rond 69, 70. Maar uh, Led Zeppelin is ook deels een bluesband geweest. De ook met, met folk-invloeden bijvoorbeeld. Uh, Deep Purple is toch iets meer een klassieke band met, met klassieke. Denk aan het toetsenspel van John Lord. Later Metallica. Ja, maar dat, dan hebben we het echt over meer dan tien ja. jaar later. Hè. Met, met haast twee, drie, vier Het uh, uh, Black Sabbath 1970. En ja, dat, dat was puur. Want... Ja, ben jij ermee opgegroeid? Nou, ik ben, ik werd zeg maar bewust van, van de muziek om me heen in de tweede helft van de jaren 70. En toen begon uh... juist Black Sabbath een beetje op, op de laatste benen te lopen. Nou ja. maar, maar goed, ik heb het ingehaald. Nu dus dat album. 13? Is ja. het inderdaad het 13e album? Of wilden ze gewoon een ongeluksgetal nemen? Nee, nee. wat voor, voor formule je er ook op loslaat? Dit, als je het gaat rekenen, dan kom je nergens. Okay. Nee, dus ik, ik denk dat we het gewoon op 2013 moeten houden. Als, ja, verwijzing. Uh, kan de ook de ja. uh, uh, Op nummer 1, in 50 landen. Ja. Hoe kan je dat verklaren? Ja. Nou, dat, dat, dat, heeft een paar, oh. dat heeft een paar redenen, denk ik. Ten eerste, het is gewoon een plaat die goed ontvangen wordt. Dus die hij verkoopt goed. Het hangt ook wel een goede vibe. Zoals ik dat uh, maar, maar zeg, rond de band. Dus de, de, de, de gunfactor is wel groot. Uh, bedoel, het is natuurlijk triest nieuws. Uh, Tony Ayomi is ernstig ziek. Dus uh, mensen hebben ook wel een beetje het gevoel... Dat, dat is de gitarist? Dat is de gitarist. En uh, eigenlijk de, de muzikaal gezien de belangrijkste man voor de band. En, uh, ja, mensen hebben toch wel heel erg sterk het gevoel. Dit is nog één keer een statement. Ze gaan nog één keer op tour. Wat hierna gaat gebeuren, dat is erg onzeker. Wat ook nog meespeelt, en dat is misschien een wat breder verhaal... kijk, de plaatverkoop de afgelopen vijf jaar is natuurlijk enorm ingezakt. En dat is met name gebeurd bij de wat lichtere genres. Daar zijn mensen wat minder trouw. zijn mensen meer gaan downloaden, al dan niet legaal. Terwijl dit soort bands hebben nog steeds heel trouwe fans. Dan zie je dat in de verkoop dit soort groepen... opeens boven komen bedrijven ja. en dus opeens een jaar geleden maar had ik opeens Marillion. Een symfonische band die in Nederland op één stond. En ik dacht van, hoe kan dat? Maar ja, dat is ook zo'n band met van die trouwe fans. En die zorgen dan voor een behoorlijke verkoop. Zijn dat ook allemaal vijftigers nu met jeugdsentiment? Deels, denk ik. En ja, die dat, hebben dat misschien dat hou je geld. Toch. Nee, maar dat, absoluut. Er zijn mensen die die band al die jaren zijn blijven volgen. Maar het is uh, nog steeds een hele invloedrijke band. Ook op jongere generaties rock- en metal bands Die zijn allemaal schatplichtig. En dan zie je toch dat mensen die van dat soort jonge bands houden... en zelf dus jong zijn... Toch nog even gaan luisteren bij, de, bij de, de grootvaders van het genre. Als je deze plaat vergelijkt met wat we net hoorden... wat denk je dan? Een, waardig, een waardige toevoeging? Ja, zeker. Aanvulling. Ik, ik, mijn verwachtingen van tevoren waren niet heel erg uh, uh, uh, hoog. Uh, en dat had ja, met een aantal redenen te maken. De ziekte van Tony Ayomi, het feit dat er verdorie toch weer ruzie in de band uitbrak. Uh, daar komen we misschien nog over te spreken. Maar het is gewoon een hele goede, uh, uh, sfeervolle plaat. Goede songs. Goed geproduceerd. Laten we maar even naar een nummer luisteren ja. van die nieuwe cd. Het nummer heet Loner. we ja, lekker wakker, hè? Op de ja, precies. Maar het, het is ook wel een schabloonopening, ja. dit, toch, ja. hè? Nee, maar ze doen gewoon wat ze eigenlijk altijd hebben gedaan. Ja. En dat is, als je, deze, als je op deze leeftijd bent, moet je ook niet meer gaan experimenteren. Want dat hebben ze ook in het verleden wel gedaan, maar ook met in andere samenstellingen. Ze... Ballet. Nou, dat niet alleen, maar gewoon toch proberen iets in te haken op modernere uh, rockstromingen. Uh, en dat wordt dan altijd een beetje potsierlijk. Je kunt in, in deze fase van je, van je carrière als band, maar beter gewoon doen ja. waar je gewoon goed in bent. Uh, die Tony Iomi, die is ja. al een aantal keren genoemd. Hij is heel erg ziek, heeft kanker. Dus ja. hij leeft misschien niet meer zo heel lang. Dat typerende, zware, donkere geluid, hè, dat, ja. dat hoorden we net ook weer. Ik begreep dat dat bij toeval is ontstaan. Ja, er is heel veel bij toeval ontstaan bij Black Sabbath. Uh, bijvoorbeeld ook dat Duivelse imago, maar er komen ook misschien straks nog even over te spreken. Maar dat geluid... hij, uh, hij komt uit Birmingham. Uh, nou, de jeugd eindigt daar vroeg of laat toch in de metaalindustrie. Hij dus ook. En midden jaren zestig stond hij aan zo'n apparaat. En dat was notabene de laatste dag van het, dat hij daar werkte. Hij kwam bij een nieuwe machine terecht... en uh, stak zijn hand op het verkeerde moment in de machine... en raakte een aantal vingertopjes van zijn rechterhand kwijt. En hij is linkshandig, dus dat is de, de, de hand die hij op zijn hals plaatst. En dat is slecht nieuws voor een gitarist. Als hij re rechtshandig was geweest, had hij uh, nog zijn uh, plek kunnen vasthouden. Uh, maar het lijkt mij einde uh, carrière. Dat dacht hij ook. Dus hij was uh, hevig in zakken. En als toen de manager van die fabriek langskwam. En uh, zich toch ook waarschijnlijk wel een beetje schuldig voelde. En die kwam met een EP gaan. En die zei: Je moet hier eens naar luisteren. Uh, dit is een gitarist. En Tommy Hayomi had op dat moment helemaal geen zin om naar een andere gitarist te luisteren. Dus die weerde dat in het begin nog af. Maar hij heeft het uiteindelijk toch is dat gaan doen. En, uh, uh, en dat was een, een, een EP'tje van Django Reinhardt. Uh, en toen is hij zich erin gaan verdiepen... toen bleek dat Django Reinhardt maar twee vingers heeft... En nou, toch een verdienstelijk gitarist is geworden, mogen we wel zeggen. En daar heeft hij dus zeg maar, de moed uit geput om ondanks de, ja, die, die amputatie verder te gaan. Maar dat heeft wel al als gevolg gehad dat hij wat simpeler is gaan spelen... en zijn gitaar heel erg laag is gaan stemmen... omdat ja, die, die actie voor normale stemming is te hoog voor hem toch, om hem nog te pakken. Dus hij heeft ja, op die manier een, een hele eigen sound ontwikkeld... Die, heel uh, traag is, maar heel zwaar ook ja, is. Ja, ja. Uh, dat, hoor je, uh, dat hoorde je net ja, dat al zwaar. bij het nummer. Ja. Waar, waar, waar is dat occulte uh, binnen ja, de dat, dat is iets waar de band nog steeds tot op de dag van vandaag enorm mee, mee, mee, mee zit. Was, uh, uh, de, de, in 1970 kwam een debuut uit. En zoals het toen ging, de band leverde de opname aan. plaat werd gewoon uh, uh, overhandigd toen die klaar was. en De, de plaatmaatschappij heeft aan de binnenkant van de klaphoes... een omgekeerd kruis geplaatst, buiten de, de medeweten van de band om. En vanaf dat moment wordt de band achtervolgd door ja, geruchten dat ze in de duivel zouden zijn, terwijl het keurige jongens zijn uit een katholiek gezin. <laughs> ja. En als je ook naar de teksten luistert, ook op de nieuwe plaat, uh, uh, er staat een nummer op, dat heet God is Dead, met een vraagteken, heel uh, nadrukkelijk. Het, het, ik zou het meer een, een religieuze band willen noemen dan een... Duivelse Ja, bent. wel maar keurige jongens uit de katholiek gezin. Dat zijn er toch ook niet gebleven? Zeg. Nee, nee, maar dat, als je in de Osborne, wereld ja. van de Rock'n'Roll terechtkomt. Dan, ja, dan, dan vroeg Vlaat drugs. Uh, uh, nou ja, ik rubies, begrijp dat ja. het einde van die groep. jij zei net tweede helft ja. jaren zeventig. dat had ook te maken toch met drugs, drank. Ja. Nou ja, weet ik het allemaal. Ja, over. nee, maar zeker. Maar dat, dat, dat, daar valt ook niks aan te ontkennen. Maar, dat, maar de Duivelse, dat is echt iets waar ja, ja. Wat ze altijd, je ziet ook op foto's. Tony, jouw jongen, altijd met een kruis. Want die is, er zijn altijd ook allerlei bezweringen uitgesproken en vloeken uitgesproken. Oh, oh. En om die reden heeft hij altijd een zilveren kruis. Omdat mocht de duivel oud in persoon opdoemen. Uh, dan kan hij die... Uh, ja. Dat zegt hij ook oh, zo. Die, Absoluut, ja, ja zeker. Maar die Ossie, hè, die is nog wel bekend geworden vanwege die reality soap. Hè, de ja. Osborns. Ja. Uh, hij dacht, van dat is de enige manier om nog wat geld te verdienen. Mijn privéleven uit te venten. Ja. ja, zoals dat hij woont natuurlijk al jaren in Amerika. En dat ja. is daar een manier van leven geworden. Hè, dat als je een beetje toch uitgerangeerd bent. Dan zet je er een camera op. Ja. En, zo, wanneer de en het goede in... was dat zij besloten hadden ook de, de match. Genante details ja. vooral op televisie te brengen. Ja, ik vond het ook pijnlijk. Uh, ja. Ik ben echt opgegroeid <laughs> met die muziek. En het is, het is gewoon hele serieuze, duistere, uh, beetje sombere muziek. En dan zie je opeens toch iemand in zijn uh, van vanstatige villa rondsloffen. rommelt uh, rommelend met zijn afstandsbediening en, en die, die 40 honden. Ik vond het, ik vond het uh, Ja, en dan die vrouw jammer. waar hij toch permanent ruzie mee heeft. Die kinderen ja, die ook nog ja. wat doen. Ja, ja dat, heeft, dat heeft wel in ieder geval tijdelijk, tijdelijk de, de boel een beetje afbreuk gedaan. Maar, maar als je het zou scripten, is het wel weer een perfect verhaal natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Het was een uh, huishouden van Jan Steen. Zoals dat hij in je dat Nederland zeggen. Uh, ja. Ja. Zouden zeggen. Waarom hebben ze eigenlijk nooit eerder tot die reunie besloten? Want ik begreep: die ene drummer die doet niet mee. En die nee. andere is dus heel ziek. Dus je denkt: nou, het, is, ja. het kan nog net. Nou, dat had verschillende oorzaken. Ik heb, ik heb een aantal weken geleden overigens Gastonia Yomi geïnterviewd. En toen heb ik er nog naar gevraagd. Want ze hebben de nieuwe plaat opgenomen met Rick Rubin. Een hele beroemde Amerikaanse producer. Die gewerkt heeft met, met Johnny Cash onder meer. En, en met Public Enemy en een aantal andere grote namen. Maar ze zijn al in 2001 begonnen. Uh, maar dat is toen afgebroken. Omdat zij van ja, het hoofd, het hoofd was er niet bij. En vrij kort daarna begonnen die reality soaps. Dus iedereen was eigenlijk een beetje met andere dingen bezig. Behalve met die platen maken. En bovendien, wat denk ik ook toch wel meespeelt. Uh, het is volgens mij, als ik het snel uitreken, 35 jaar geleden. Sinds de vorige plaat van Black Sabbath met Ozzy. Het, het wordt ook steeds moeilijker om ja, te voldoen aan zo'n zo erfenis. Men gaat toch steeds meer denken van... Kunnen Ze het nog wel komen, we daar ooit maar daarom in. Daarom is het misschien ook wel zo bijzonder dat dat gewoon. Ja, het was, het was nu of nooit, ja. denk ik. Want uh, ja, we hebben het al een paar keer erover gehad. Uh, Waren Tony de heren allemaal binnen, of zijn er ook nog een paar aan echt lage wal geraakt? Nee, het is nooit. Daarvoor, is t, t, t, t, daarvoor zijn ze altijd te succesvol geweest. Uh, uh, ik denk dat Bill Woerter, de drummer die nu eigenlijk buiten de boot is gevallen, wel graag had meegedaan, want die heeft nooit echt meegeschreven. Die is toch een aantal keren vaker buiten beeld of uit beeld geweest. Die had wel graag meegedaan, denk ik. Maar. Nee, ik, ik geloof niet dat, ze, dat we ons er echt zorgen over hoeven te maken. Komt er nog iets van een toernee of zoiets? Ze zijn bezig. Ze, hebben, ze zijn aan het Ja, ze hebben begin, dit voorjaar al in het Verre Oosten onder meer getoerd. Australië, Nieuw-Zeeland, Japan meen ik. Ze gaan in Amerika nog toeren. En uh, in november, de exacte datum heb ik even niet praat, maar in november spelen ze in Amsterdam. In uh, de Ziggo, volgens mij. Juist. Nou. Hartelijk dank dat je het voor Graag ons bij dank. hebt gehouden. We spraken met muziekjournalist Robert Haasmaat Het ging dus over de buitengewoon opmerkelijke en succesvolle comeback van Black Sabbath. Als je vindt dat iets glanst, kun je volstaan met de opmerking: het glanst. Je kunt er ook meer werk van maken en met een zich herhalende klank die glans uitdrukken. In taal schilderen, als het ware. In ons taalgebied doen wij dat nauwelijks. Sterker nog, op die manier spreken ervaren wij zelfs als licht ongemakkelijk. Maar in andere talen hebben ze daar geen moeite mee. Taalwetenschapper Mark ze promoveerde op het fenomeen... van de zogenoemde ideofonen in het ZIWU. En dat is een Ghanese taal. Hij kreeg daarvoor de Otto Haan-medaille. Een prestigieuze onderscheiding voor veelbelovende wetenschappers... van de even prestigieuze Max Planck Gesellschaft. Jazeker. Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je eens een paar voorbeelden geven? Want ik wist, ik wist het ook niet. Idiofone. Mensen zeggen, "Hè, huh, idiofone. Wat is dat? Ja. En nou, je begon met glansen. Ah, ja. De ideofoon daarvoor is kelen, klenk kelen, klenk klenk klenk En dat kan je herhalen zo vaak als je wil. In het Siwo. Ja, precies. Dat is een Siwori taal uitgegaan. Of een ander voorbeeld, waarmee je had zien dat die woorden echt een beetje de betekenis schilderen. Een een klein rond buikje. Dat is pimbili. Wordt het buikje al iets dikker, dan is het pombolo. en als je echt gewoon hebt over... Precies! Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, maar luister, ik, jij spreekt die talen ook, begrijp ik? Ja, het? dat klopt. Ah, ja. Want we, hap, we kunnen het ook even horen. Ja. Dat is dat glanzend. Dus dat is die glanzende idyfan, nah. Ja Je spreekt Siwoo, geweldig. Hé, hey, maar hoe, hoe, heb je, is dit een taal waarin dit fenomeen... Heel, heel, heel, nog heel manifest is? Heb je daarom uh, die, die taal gekozen? Ja, dat is een van de redenen. Maar de belangrijkste reden is dat het een vrij geïsoleerde taal is, die nog niet beschreven was. En dat vinden taalwetenschappers altijd interessant. He, het gaat om het ontwikkelen van, of het begrijpen van het fenomeen taal, het ontwikkelen van de beste theorieën daarover. Dan kun je maar beter zo breed mogelijk kijken, zoveel mogelijk verschillende talen bekijken. Dus niet Europa, daar kennen we het meeste al. Uh, uh, maar bijvoorbeeld in Afrika, waar uh, een derde van alle talen van de wereld gesproken wordt. En waar nog heel veel talen gesproken worden die nog niet echt goed beschreven zijn. Dus jij bent daar naartoe gegaan? Ja, inderdaad. En Je bent daar gewoon gaan, gaan zitten, je hebt het geleerd. Bedoel, hoe, ja. hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb er in totaal meer dan een jaar doorgebracht. Uh, meestal in, in, in kortere trips van, uh, ja. van drie maanden, twee maanden, zoiets. Dus ik ben een stuk of... Uh, zes keer geweest. Want hoeveel mensen spreken het Sibu? Ongeveer twaalfduizend. Oh ja, oh, dat is toch een redelijke groep. Uh, ja, dat klopt. In, in dorpjes die variëren in grootte. Het dorpje waar ik woon, in de Bergen, in oost ghana dat heeft uh, ongeveer duizend inwoners. En hoe vonden ze dat? Zo'n bleekneus die daar de hele tijd kwam zitten met een bandrecorder, tenminste, zo stel ik mij dat dan voor. Hè? De uh. bandrecorder is natuurlijk <laughs> nou ja. een digitale recorder <laughs> <Ja>, nou, <okay. laughs> en een camera. Ja. Uh, maar dat vonden ze uh, geweldig. Ze hebben me geweldig ontvangen. Uh, en ze, zijn, ze vinden het eigenlijk heel interessant dat een westeling helemaal uit Europa naar hen toe komt om hun taal te leren, te begrijpen, op schrift te stellen uh, en daar lessen uit te trekken voor de taalwetenschap. Dus dat, dat vonden ze eigenlijk uh, ja, heel bijzonder en heel Greep erg leuk. Vergeven is het ook wat jouw interesse was? Ik zou zeggen, want het lijkt mij geweldig. Heb je het ook opgenomen dat je aan die dorpoudsten gaat uitleggen, nou kom je nou een beetje voor de idiofoon hoor. Nee, want dat heb ik juist niet gedaan. Nee, wat ik, wat niet. ik probeerde te doen is echt de taal vangen zoals die in het alledaagse leven gesproken wordt en dan kijken wanneer worden die woorden nu gebruikt en waarvoor worden ze gebruikt. Dus ik ik heb eigenlijk nooit direct tegen belangrijke mensen daar gezegd, ik wil dit van je weten. Want ja, dan, dan stel, je kan je onderzoeksvraag als wetenschapper nooit stellen aan de mensen die je onderzoekt. Luister, dus wij hebben natuurlijk in Nederland wel uh, onomatopeeën, hè? Ja. Koekoek, de Tjiftjaf, nou ja goed, dat zijn duidelijke voorbeelden. Dat kent iedereen waarschijnlijk nog, nog wel, het, het, de term onomatopee. Uh, maar dat is toch uh, iets anders, hè? Het lijkt er zeker op. Want ja. het is ook hè, je doet met klank iets... en je hoort aan het woord al een beetje van de betekenis. Dus ik zie dat als een subset. Een, een onderdeel van idiofonen. Maar ideofonen gaan veel verder. Aan, aan die glans ideofonen heb je al gehoord... dat het ja. gaat ook over visuele fenomenen. Het gaat ook over textuur. Uh, het gaat ook over smaken. Uh, dus ideofonen zijn een veel bredere categorie. Um, eigenlijk hebben alle talen onomatopeën. Uh, klanknabootsingen En wat je daar bovenop nog hebt... dat verschilt per taal... en, en uh, het Siu dus uh, in, in Ghana, maar ook bijvoorbeeld het Japans of het Quechua uit Zuid-Amerika. Die hebben heel veel ideofonen uh, nog uh, meer dan die klanknabootsingen. Ja. Dus in, an, in andere categorieën ook. Want je zei, het kan ook uh, betrekking hebben op textuur. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, um, uh, een, uh, een uh, goede, uh, goede ideofoon voor een, een soort flexibele textuur... die zo terugveert als je hem in, als je in doet, is foin, foin. En, en dat is een matras of zo? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. En uh, ja, er zijn heel veel van dat soort ideofonen voor heel specifieke texturen. Iets heel uh, uh, glads is juist polo, polo, polo, polo, polo, polo. Uh, dus er zijn, ja, uh, eigenlijk is het Zieuwe ook bijzonder, uh, speciaal om die textuurideofonen. We hebben een vergelijkend onderzoek gedaan... naar hoe verschillende talen over de hele wereld over zintuigelijke ervaringen spreken. Uh, en daarmee keken we naar, uh, naar kleur en naar geur en naar smaak enzovoort. En een van de domeinen was ook textuur. Uh, en, en het Zieuwe sprong eruit als een taal waarin het heel makkelijk is... om heel precies over verschillende texturen te praten. Het klinkt een beetje, ook als je het doet, een beetje kinderlijk. Ja, dat klopt. Uh, voor ons, als ja. Nederlands sprekers. Uh, ja. Dat is zeker waar. En dat, daarmee laat je iets heel grappigs uh, zien. Um, in uh, Europese talen hebben we heel sterk het idee dat dat soort woorden... Zo gebruik je taal niet. Hè? We gebruiken allemaal serieuze, volwassen, abstracte, echte woorden. Maar dit zijn dit wel echte woorden, vragen we ons af. Uh, zijn ze wel serieus? En dat komt voor een deel omdat die klanknabootsingen die wij dan hebben... dat kleine groepje onomatopeën... Die kom je heel veel voor in kindertaal, in kinderboekjes, uh, in, in speelse verhaaltjes enzovoort. En dat is onze voornaamste associatie. Plop, dat, zei de poes. Precies, oh, ja, ja. daar gaan we. Ja, precies. Plop, zei de poes. Nou nee, de, of, of de kikker Mijn of zo. Plop, wat, wat maar... zei de kikker. Nou ja, weet je, bedoelde, ik bedoel? Ik probeerde zo'n zo kinderboekje. Ja, ja, precies. Nee. Ja. En, dus dat is onze voornaamste associatie. En op een goed moment zijn we roekoe, zijn we duiven gaan noemen. Ja. Want ja. wat zou die ooit wel roekoe geheten hebben in Nederland. Nou, nog steeds zeggen we natuurlijk dat de duif, wat de duif zegt... is wel roekoe. Uh, ja, maar uh, dat is weer die klank naar boodschingen. Ja, maar zouden in Nederland ja. ooit ideofonen een... Uh, uh, uh, ja, nou, dat is in niet uit te sluiten. Dat is gehad? natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, omdat taal... Je kunt, maar, je kunt nog een, een paar duizend jaar terug misschien... Ja, voor de, een paar we, geschreven talen, maar dan taal taal taal houdt het gewoon op. Ja? ja, maar zover kunnen we dus niet nee, terug. Daar hebben we geen opnames van, van uiteraard. Nee, maar wat denk je? Um, ik vind het moeilijk te zeggen. Je kunt, er over, je kunt er eigenlijk op twee manieren naar kijken. Het zou kunnen inderdaad dat dat we ooit zo begonnen zijn. Dat het een heel natuurlijk gebruik is van de stem... om dingen te imiteren, om ze aan te duiden. Maar het zou ook kunnen dat we eerst juist taal hadden. Gewoon woorden, uh, abstracte woorden voor allerlei dingen. En dat we toen ontdekten... maar wacht even, die klanken waarmee we eigenlijk nu... Alle, allemaal arbitraire woorden maken... daar kunnen we ook mee schilderen. Waarom zouden we dat niet doen? En vervolgens zouden idiofonen zich kunnen ontwikkelen. En eigenlijk zijn de meningen erover verdeeld... Wat het verhaal is. En, ter, en richt het onderzoek zich dan er ook op om te kijken of je door dat gebruik meer emotioneel uh, uitingen geven aan wat je van een product vindt? Of heeft dat er niks mee te maken? Dat is, uh, nou, dat is één ding waar je naar zou kunnen kijken. Um, uh, waar ik naar gekeken heb is... hoe gebruiken mensen in het alledaagse leven die woorden? nou. En het blijkt dat ze niet zoals verwacht... in uh, uh, verhaaltjes alleen voorkomen... maar juist ook in het heel precies communiceren... over bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe fijn moet het poeder zijn... dat we nu aan het maken zijn. Um, uh, het, uh, het, het eten uh, dat nu bereid wordt. De beste textuur. Dat soort dingen. Daar praten mensen over... in idiofonen. Dus uh, idiofonen zijn... Eigenlijk eigenlijk ook expert worden te vergelijken met ja, heb bijvoorbeeld... Heb je dat ook opgenomen? Want Geef daar toch eens een voorbeeld van. Hoe klinkt dat dan? Ja, hier, in, in plaats van grote korrels, kleine korrels? Nou, een, een ander voorbeeld dat ik opgenomen heb... dat kunnen we laten horen ja? misschien. Die man, deze idiofoon Sini, Sini, Sini, Sini... gaat over de, uh, de nauwe vervlochtenheid van een, van een goed gemaakte mand. Mensen maken daar manden met de handen. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een ambacht. Uh, en als het echt een goede is, dan is hij heel nauw gevlochten. Heel fijn vervlochten. En dat is Sini, Sini, Sini, Sini. Dus dat is hoe mensen daar ook over praten. Hoe je met elkaar uh, bepaalt... Wat een goede man is en wat een minder ja, goede mand is. Geweldige man. Nou! Ja. Uh, maar doen alle Sibu-sprekers dat met evenveel overtuiging... of zitten er ook saaie neuzelaars tussen? Overal zijn saaie neuzelaars. Ook in Ghana. Ook in het Sibu. Ja, zeker. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat sommige mensen... Ja, meer levendig zijn en, en, en makkelijker eigenlijk... Het, het podium opspringen, zeg maar, om, om die idiophone uit te voeren. Uh, want daar heeft het wel iets van weg. Het is eigenlijk een soort een kleine uitbeelding. Een verbeelding. Uh, en en uh, uh, ik merk wel dat er... Een een klein beetje individuele variaties, dus, dus dat sommige mensen dat makkelijker doen dan anderen, ja. Maar je, ze zijn zich niet van die taalidentiteit bewust? Um, nou, kijk, als je ze vraagt, uh, wisten jullie dat jullie idiofonen hadden? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ja. En voor hen is dat de normaalste zaak ja, van de wereld. Ja. Ik denk dat zij uh, zich in hun ogen wrijven als ze erachter komen... dat het Nederlands <lacht> zo arm is in idiofone, ja. uh, relatief gezien. Uh, dus ja, maar, ja, ze zijn dus... Of we het nog gekker vinden als jij uit uh, zeg maar het dorp binnenkomt... Met een medaille om je nek van het Max Planck gezegd <laughs> ja, toch? En dat gaat uitleggen waarom je dat gekregen hebt. Ja, dat klopt. Dat Wat? is uh, verbazend ja, voor hen. Waarom heb je dat gekregen? Nou, Omdat het goed onderzoek is. Maar was er verder nog een specificatie? Ja, de speciale reden uh, was uh, omdat mijn onderzoek... Uh, eigenlijk ja, verschillende nieuwe dingen in één keer doet. Ik, ik heb nieuwe methoden gebruikt. Ik heb uh, methoden gebruikt die taalwetenschappers normaal niet gebruiken. Bijvoorbeeld uit de psychologie en uit de antropologie. Uh -huh. En ik heb uh, uh, ja, nieuwe soorten data verschillen... Dus die conversaties waar weinig taalwetenschappers naar kijken, die heb ik onderzocht om te uit te vinden hoe idiofonen echt gebruikt worden. Heb je hem al laten zien naar de medaille? Nog niet. Ik ben <laughs> er ook niet geweest. Ik zie je naar uit. Ja. ja, je gaat er wel terug. Volgend jaar. Ja. Uh, Oké. Okay, nou, heel leuk. Uh, Dank je wel, Mark Dingemansen. Uh, dus uh, klankschilderende talen. Daar is hij ook gepromoveerd met heel veel succes. Dat hebt u net gehoord. Het Siwu. Zometeen zijn we bij u terug met een instructiefilm over euthanasie plegen. En uh, ja, Arie Storm natuurlijk en de moderne Nederlandse literatuur op een hele andere manier bekeken. Tot zometeen.